Uur. Dit is Jeroen Kema met het Tenorschnaal. De Belangenvereniging van de Ouders in de Kinderopvang vindt dat kinderdagverblijven soepeler moeten omgaan met kinderen die een snotneus hebben. In het protocol van het RIVM staat dat kinderen met klachten thuis moeten blijven en daarom worden veel snotterende kinderen door de opvang geweigerd. Na een week kunnen ouders om een coronatest vragen, maar die krijgen ze vaak niet omdat die te ingrijpend is voor jonge kinderen. Bovendien zijn de kinderen in de meeste gevallen gewoon verkouden, zegt de Belangenvereniging. Tientallen nabestaanden in Bergamo, de coronabrandhaard van Italië, doen vandaag aangifte. Ze willen dat het Openbaar Ministerie onderzoekt of er iemand vervolgd kan worden voor de dood van hun familieleden, melden Italiaanse media. Ondernemers blijven somber over de gevolgen van de coronacrisis. 93% van alle sectoren denkt dat de gevolgen op lange termijn nog worden gevoeld. Blijkt uit een enquête onder brancheorganisaties... die zijn aangesloten bij VNO-NCW en MKB Nederland. Bijna 1 op de 5 bedrijven had in mei acute geldproblemen. Dat waren er wel wat minder dan in april. In de omgeving van Roermond is een TBS er opgepakt gepakt... die vorige maand niet terugkwam van een onbegeleid verlof uit een kliniek in Assen. De 44-jarige Hendrik M. werd eerder deze week s'nachts aangehouden omdat hij in een onverzekerde auto rondreed. De Zweedse premier Olof Palme is 34 jaar geleden waarschijnlijk vermoord door Stiek Engström. Een grafisch ontwerper die vlakbij de plek van de moord zijn kantoor had. Dat denkt het Zweedse OM. De hoofdaanklager heeft de zaak gesloten omdat Engström in 2000 zelfmoord pleegde en dus niet meer kan worden vervolgd. De zaak rond premier Palme in 1986 was de langslopende moordzaak in Zweden. Het weer in het westen nog regelmatig zon. Vanmiddag is het overal bewolkt en is er kans op wat regen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Later in het zuiden wat zon. Het wordt een paar graden warmer dan vandaag. Na morgen wordt het broeierig warm met toenemende kans op een bui en onweer. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 zo, hoe zeg je dat? Besparen. Ja, ja. Dus we zijn ook heel erg blij dat Genoos op Uitstand dit tot zich genomen heeft. Jolande, jij weet veel van het gemeentehuis, want hoe lang werk je al? Ja, ik, 1 september, komende 1 september, 26 jaar. Dus ik hoor echt al een beetje bij het meubilair. En uh, ja, ik heb overal gezeten. Ik begon in het gebouw van publieke werk aan het Raadhuisplein. En, daar, uh, en daarna zijn we dus in 1995. Het uh, Raadhuisplein, dat heette vroeger Tremplein, hè? Tremplein. Ja. Raadhuisplein 4. Ja, en waar nu ja. het kruisvat, ge uh, het kruisvat het kruidvat gevestigd is. Ja. En uh, daar heb ik dus gezeten. En dat uh, was een prachtig pand met een fantastische akoestiek, vond ik altijd. Ja. En toen gingen we daarna, we kregen een uitbreiding. En uh, eind 1995 uh, gingen we met z'n allen gingen we in het. Uh,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 in de uh, kerkstraat. En uh, waar daarna uh, Van Petergam was gevestigd. De handelt van Peter. Ja. En even kijken hoor. Ik moet het even goed bekijken. Dat ik het wel goed zeg.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 Heer Phil was, maar welk nummer? In the air tonight. Ja, heel goed. <laughs> Het is vrij makkelijk, ja.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 He, want als 25 gulden per dag heb je het, het van een half jaar. Het was wel een zandvoetswerk, alleen geen eens project. Ja, zeker. Je... zeker. Ja, net, net als Willem-Alexander toen zand... met Maxima. Dat er alleen maar zandvoets ja. mogen werken. Ja, het is een boost voor de economie geweest misschien wel. Precies. De mensen hadden allemaal te eten. Dus nou ja, uh, er is een langdurige en hevige vorstperiode nog geweest. En dat was zo echt een behoorlijke kink in de kabel heeft dat gegeven. En in het vroege voorjaar kon uiteindelijk het werk weer worden hervat.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 Uh, wat heb ik er nog meer hier ook? Ik heb ook gezegd, maar boven bovenop de toren... er staat een gulden in de zon schitterend schip... draaiend met alle winden. Zulk in flagrante tegenstelling met de beginselen... der stoere bestuurders van ons gemeenlijke scheepje. Dat stond er dus echt uh, gemeld. Dus... Uh, en uh, wat hebben we nog meer? Ja, we, we hebben diverse uitbreiding gehad en diverse ja, daar andere En Dan komen we zo direct op. op. Ik, ik kijk nog even aan de buitenkant. Er zijn uh, beeldhouwwerken op de trap, de, de hardhouten trap. Uh, kan je daar nog iets over zeggen? De hardhouten trap? De, de, uh, de steenlimbanten trap. Ja, sorry, de Ja, trap naar boven toe. Er zijn op die bomenstraten zijn er allemaal beelden aangebracht. Ja, het, uh, ook. Een, een Nederlandse leeuw staat en, Ja, en een spreuk hangt ja. er ook. Ja, dat, dat klopt.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 En die is dan na de hand nog, toen we weer een uitbreiding kregen... voor de Laander keer. Toen hebben die nog in de oude school gezeten. Daar bovenaan uh, naast, uh, naast het vuilhaaststation. Daar had je een school. Was dat de school? Dat ik "Ja, Ja, En daar hebben ze Boven. daar ook nog gezeten een tijdje. Ja. Dus uh, toen hebben ze de frituur misschien weer meegenomen. Want ik heb gehoord dat ze daar gebarbecued hebben. <lacht> dus ja, dat zijn van die leuke verhalen natuurlijk.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 Oh ja, ik Dan denk ben je wel. nu je brood kwijt. Ben ik een, brood, een heel brood? <laughs> Hij vond het lekker hoor. Hij vond het lekker? Oké. Okay. Dan zullen te kijken, de viserik, die meeuw. Hier, ja, ja. in je boodschap. Is het trouwens. goed als ik even muziek draai en dat ik even ga kijken of nog wat kan redden van ja, mijn brood? Ja precies, we gaan even naar de muziek. <laughs> I'm bad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 Ja. En in 6 juli 1995 was het hoogste punt, 12 meter. En er was veel te doen over de kleur. Maar de architect van de fan zei ook: van, ja, Wat nou? Het is dezelfde tint als alle dakpannen van alle huizen in de dus uh, En wit een beestje zou zo afsteken. Dus nou, het was toch wel mooi. En er was toen ook nog een Victor van Bogen. Die heeft dat kunstwerk toen ontworpen. Dat die hangt meeuwen. Nu, ja, die hangt nu boven de ingang. Maar het was de bedoeling, er was een waterpartij. En daar uh, moesten die meeuwen op staan. Maar dat, dat ging niet helemaal goed. Ik denk dat ze er werden eraf gemappt of zo. En die waterpartij, daar zat allemaal troepen in en zo. En het was uh, geen succes. Dus, uh, maar ja, ze hangen nu prachtig als je nu binnenkomt, je hebt die glazen deuren en daarbovenin hangen ze. Ik weet niet hoe ze afgestoft worden, maar dat is weer een ander verhaal. En uh, het oude gedeelte.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 ik weet ja. Maar daarnaast heb je nog een ruimte. En dat is de oude BMW-kamer. En dat is mijn favoriete. daar wordt ook ingetrouwd voor mensen die gewoon een kleine bruiloft hebben. van niet te veel mensen. En daar, worden nog wel, daar staan nog oude stoelen. En daar heb je dus ook een prachtige eiken tafel in het midden. Met een, een kleed erop. En dat is echt een origineel, volgens mij, geknoopt Turks-achtig kleed. ook met het mooie oud-blauw. En we hebben dus ook glas- en loodramen.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 Maar nu hebben ze dus in de oude ruimte van de systeembeheer. Want uh, die zitten nog niet zo lang boven. En daar, uh, en daar zitten nu de parkeerwachters. Dus alles is weer onder één dak. We zijn weer onder één dak met z'n allen. Dat is gezellig. Het is wel prettig, want dan weet je ook gewoon wie wie is. Ja, precies. Dus en we hebben ook echt een beveiligd gedeelte. Dus wie er is, die moet onder begeleiding zijn. En de rest is allemaal eigen. Gelukkig. Gelukkig wel.